een betekenis van goud, mirre en wierook in het verhaal over de wijzen uit het oosten. Een gedeelte uit de beschouwing voor 27 december uit het boek Spirituele Kerst, handreiking voor bezinning en bezieling rondom kerstmis en oud en nieuw. Volgens de legenden waren de namen van de wijzen die uit het oosten kwamen om de pasgeboren Jezus te vereren Melchior, Balthazar, en Kaspar. Melchior wordt voorgesteld als een blanke grijzaard uit Europa die goud aanbiedt, Balthazar als een donkere Afrikaan uit Ethiopië die mirre schenkt, en Kaspar als een man uit Azië die wierook geeft. Wat voor functies hebben de drie wijzen eigenlijk? Zijn zij koningen? Zijn zij priesters? Of zijn zij misschien magiërs? In het innerlijke christendom worden de personen in de evangelieën vooral gezien als aspecten van onszelf. We zijn veel meer dan we gewoonlijk beseffen. En we zijn ook veel rijker dan we doorgaans denken. Melchior, Balthazar en Kaspar zijn aspecten in onszelf. Melchior betekent koning van zijn stad en symboliseert de koning in ons. Dat is het principe in onszelf dat leiding geeft aan ons leven. Balthazar betekent God beschermt en symboliseert de priester in ons. Dat is het principe in onszelf dat de levende verbinding onderhoudt tussen het domein van de persoonlijkheid en het domein van de ziel. Kaspar betekent schatbewaarder, en symboliseert de magier in ons. Dat is het principe in onszelf dat bouwt en realiseert. De koning, de priester en de magier corresponderen met respectievelijk het hoofd, het hart en de handen. En hun attributen zijn kennis, liefde en daad. In de natuurlijke mens zijn de drie innerlijke personen uitsluitend gericht op het domein van de persoonlijkheid. Dat gaat veranderen zodra zij zich in dienst gaan stellen van de nieuwe ziel. Dan worden kennis, liefde en daad gemanifesteerd vanuit een andere dimensie, een ander domein. Zij transformeren dan in goud, mirre en wierook. Hoofd, hart en handen zijn, als zij geleid worden door de nieuwe ziel, de magische geschenken die ons worden gereikt. Zij verschaffen de mens op het pad alles wat nodig is om te werken vanuit de vurige wens dat elke weg in het leven licht zal mogen zijn, dat elke daad met goedheid mag worden bekroond en dat alles wat leeft door onze bemiddeling zal mogen gedijen. Dat is de koninklijke kunst van bouw, de magische kunst, de Ars Magica. Dat is het op basis van gezuiverde levensgerichtheid, gesymboliseerd door Maria, en gezuiverd denken, gesymboliseerd door Jozef, bouwen aan de tempel van de nieuwe ziel, gesymboliseerd door Jezus. Als dat proces zich in jou gaat voltrekken, is jouw individuele pad van grote betekenis voor wereld en mensheid. Dan wordt de profetie van Jezaja 60 vers 1 in jouw werkelijkheid. Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de Heer. Duisternis bedekt de aarde en donkerte de naties, maar over jou schijnt de Heer. Zijn luister is boven jou zichtbaar. Volkeren laten zich leiden door jouw licht. Koningen door de glans van je schijnsel.